In de Verenigde Staten is een oorlogsmisdadiger overleden die door Servië werd gezocht voor betrokkenheid bij de moord op duizenden Joegoslaven in de Tweede Wereldoorlog. Over drie weken zou een proces over zijn uitlevering beginnen. Peter Eckner werd als etnische Duitse geboren in het voormalige Joegoslavië. Daar zou hij in de oorlog een leidende rol hebben gespeeld bij de deportatie van mensen naar vernietigingskampen. Sinds 1960 woonde Eckner in de VS, waar hij vorige week stierf op 88-jarige leeftijd. Het weer, het is bewolkt en het vriest licht. Overdag veel bewolking en droog. Het wordt 2 tot 4 graden. In de loop van de middag en de avond wat regen... met in het oosten kans op ijzel. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. EO. De nacht op 1. Met Herbert Codé. hele goedemorgen welkom in het vierde uur van de Nacht op Eén... met straks Focus op de Wereld. Een gesprek met uh, hulpverlener Nedes van de Berg in Cameroen. En uiteraard gaan we praten over zijn werk, uh, wat hij daar verricht... en natuurlijk ook over hoe er wordt gereageerd in Cameroen... op de situatie in het Midden-Oosten. Dat is straks om half zes, zometeen ook nog muziek. Onder andere de nieuwe single van Treintje Oosterhuis. Maar nu eerst een plaat waarvan het origineel van Van Morrison is. Maar nu in de uitvoering van Rod Stewart. Love you Fill my heart with gladness Take away all my sadness Ease my troubles, that's what you do For the morning sun and all its glory Greets the day with hope and courage. That's what you do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 Tell me.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 day of living without you, I can't stand living without you, mama, no, mama, no, no. just another day. In 1997, de groep van Bramford Marcellus, Buckshot Lafant, met de alderdee Nadat nou, hij gespeeld had met Sting en Miles Davis, en andere artiesten, wilde hij nieuwe sound creëren door klassieke jazz te gaan combineren. En dat deed hij dus in dit project van Buckshot Lafant. Daarvoor uh, de nieuwe zinger van Terreintje Oosterhuis, dat was Everything Has Changed. En dit is ja, Stevie Wonder. Ze waren getekend samen met de 98 Degrees op hetzelfde label en dachten, weet je wat, we gaan samenwerken. En in 1998 verscheen deze plaat. <middels> It's a to tomorrow, look in your eyes and see you searching for a sign, but you'll never fall until you let go. So now the best becomes a win too Suzanne Vega in een nacht op een met Luca. En daarvoor de Nederlandse band Ten Your in van het album Winter Songs, de December Sessions, worden je Carry Your Stones. En daarvoor weer de 98 Degrees. En Stevie Wonder met True to Your Heart. Zometeen uh, focus op de wereld. En dan heb ik een gesprek met Nederlands van der Berg in Cameroen. Maar eerst nog zometeen muziek van Daniel Loewes. zijn nieuwe single. Een prachtig mooie dag. En nu Michael McDonald.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 Vlieg ik naar de zon, ik vind zeker dag het red. want ik wil weer heen, met een kap vol zonlicht naar een vrouw die op mij wacht. Op deze prachtig mooie dag. Op deze. Ja, en bij deze is de dinsdag 1 februari mooi ingeleid muzikaal door Daniel Loewes. Zijn nieuwe single Prachtig, Mooie Dag. En daarvoor zat ook nog Michael McDonald met Your Love Keeps Lifting Me Higher and Higher. Focus op de wereld. Gesprekken met Nederlandse hulpverleners het buitenland. En ik heb een gesprek met Nelis van den Berg in Cameroen. Goedemorgen. Goedemorgen. Het is voor jou ook op dit moment uh, half zes, en, en dat ook in, in, in Cameroen. Je bent ook vroeg opgestaan. Je bent sinds 2008 uh, als algemeen directeur werkzaam voor Wycliffe Bijbelfortales. Klopt, klopt. Ja. En, en kan je een korte omschrijving geven hoe je uh, zelf leeft in, in, uh, in Cameroen? Hoe jouw leefomgeving eruit ziet om een beeld te krijgen? Ja, het was lastig om een beeld te krijgen. Hè? Maar we, we wonen hier in de hoofdstad van Cameroen. Een stad met zo'n uh, ja, anderhalf miljoen inwoners. Uh, het is op dit moment uh, het droge seizoen. Dus het is ontzettend stoffig. Uh, ja, je kan gewoon niet aangestofd krijgen. Volgende dag ligt er weer een stof overal. Uh, nou, we wonen hier eigenlijk in een uh, heel normaal leuk huis. In een uh, wijk waar je over een uh, hobbelweg uh, zonder asfalt uh, moet komen. En uh, ja, ontzettend leuk, vriendelijke mensen om ons heen, dat is erg, uh, erg gezellig hier. En is het er altijd druk, ook s'nachts, veel verkeer, of is het echt een, een rustig, uh, rustige buurt waar je woont? Het is een vrij rustige buurt. Uh, je hebt uh, de, de grote doorgaande wegen in de stad. In de stad met meer dan een miljoen inwoners, het is natuurlijk ontzettend druk. Um, en zijn ook eigenlijk niet voor het verkeer wat er doorheen gaat. Dus het is altijd een uh, een en al drukke uh, mensen houden ook niet zo heel erg aan de regels. Dus dat maakt het extra lastig. Maar in ons wijkje daar komt bijna niemand, uh, bijna geen auto's. Dus het is erg rustig. Alleen lopen er uh, tot tafels laat altijd mensen op straat, mensen uh, uh, leven buiten. Dus dan uh, daardoor is het ook een heel andere sfeer dan, uh, dan je in Nederland hebt. Ja, yeah, ja. Yeah. En wordt, wordt, wordt er ook veel, uh, kan je ook veel dingen kopen op straat, uh, eten, uh, drinken, allemaal dat soort. Is dat allemaal met kraampjes aan de weg? Ja, ja. Zoals mensen op straat leven, dus uh, op iedere hoek van de straat bijna zijn er uh, mensen die. Uh... Uh, pannen met eten bestaan waar je uh, wat uh, eten kan uh, kopen, een gegrilde vis, een pan met rijst, uh, bonen, uh, oliebolletjes, uh, noem het maar op. En, uh, je hoeft nooit meer dan 50 of 100 meter te lopen om uh, een paar uh, etenverkopers te vinden. Ja, nou, wat, een, wat een luxe, heerlijk lijkt me dat. Ja, het is, uh, het is heel anders dan de snackbar op de hoek, maar het is helemaal niet slecht. Nee, nee, inderdaad. Je, je werkt hè, voor, voor de organisatie Wycliffe Bijbelvertalers sinds 2008. Nou, het, het zegt het al, uh, Bijbelvertalers. Uh, met, met hoeveel mensen uh, werken jullie daar? Uh, altijd een beetje lastig om uh, te meten wie je dan meetelt. Hè? Want we hebben zo'n uh, 180... Uh, buitenlanders, die uh, overal ter wereld vandaan komen. Uh, een aantal uit Nederland, veel uit Amerika, Engeland, uh, Frankrijk, Australië, zelfs Azië. Um, maar goed, daarnaast hebben we dan ook nog uh, op ons hoofdkwartier een stuk of 40, 50 uh, Camerooners werken. En dan in ieder project zijn er, uh, zijn er lokale vertalers aan het werk. Uh, die werken dan niet officieel voor, voor ons, voor Wickliff, maar in de praktijk uh, werken die dan voor de kerk of, of weet ik wat, maar die ze werken wel in de praktijk helemaal met ons mee, 100%. Ja. En ja, als je die gaat meetellen, dan heb je het over uh, 300, 350 mensen of zo. Ja, want, want als ik me, hoe moet ik me dat voorstellen? De, de Bijbel in veel talen uitgegeven, maar op het moment, ja, je bent werkzaam in Cameroen, daar is je dus in bepaalde talen nog niet, niet verschenen en daar, daar worden ze aan gewerkt? Ja, we hebben Cameroon is dus een land met uh, enorm veel talen. Er zijn zo'n 270 talen in Cameroon. Zo. En dat in een uh, bevolking die ongeveer hetzelfde is als Nederland. Uh, iets van 17 miljoen inwoners of zo. 18 miljoen, ik weet niet precies hoeveel het op dit moment is. En, uh, maar goed, in heel veel van die talen is de Bijbel dus nog niet verschenen. Um, en daar werken we dus aan. Um, en in hoeveel talen is na, dan de, de verwachting... In, in, in hoeveel talen wil je dan uh, de Bijbel uitbrengen dan in Cameroen? Of laten vertalen? vertalen? Uh, dat is een goede vraag. Waarschijnlijk uiteindelijk in zo'n 150 van de 270 talen. Dus alle talen die, die echt levensvatbaar zijn... die niet in de komende 30 jaar gaan verdwijnen of zo... Uh, waar mensen ook niet uh, genoeg tweetalig zijn om uh, de buurtaal of het Frans uh, voldoende te begrijpen. Uh, daar proberen we dan de Bijbel in te vertalen. Ja, precies. En, en, en dat, dat vertaalwerk, gebeurt dat inderdaad dus bij allemaal kleine lokale kerkjes? Werken er allemaal mensen aan bepaalde gedeeltes, aan bepaalde Bijbelboeken? Of, of hoe moet ik me dat voorstellen? Dat lijkt me een hele klus. Het is een enorme klus. Het is ook iets wat meestal zo'n 10 uh, à 15 jaar duurt voordat je klaar bent. Uh, nee, het is niet een hele verschillende teams, want dan hou je, ook geen, uh, hou je het geheel ook niet samen. Dan krijg je een heel verschillende stijlen. Maar je hebt vaak uh, een vertaalteam die uh, van 2 ja, uh, uh, à 3 tot tien man uh, die uh, aan zo'n vertaling werken. Dan uh, zitten ze uh, samen om de tafel, maken een eerste uh, schets. Van de vertaling, zo van een, een, een, een, een klapvertaling noemen we dat. Ja. En dan wordt daar uh, naar gekeken. Een consulent kijkt ernaar of het uh, theologisch juist is vertaald. Uh, het wordt uh, getest bij mensen uh, um, om te kijken: of dan begrijpen mensen het ook echt wat er nu vertaald is? Of, of blijven er vragen liggen? Zijn dingen onduidelijk? En dan, na een aantal versies, uh, krijg je een definitieve versie die, uh, waar je verder mee kan. Ja, precies. Zo, en, ja. En, en, en hoeveel talen staan er dan nu op het... Uh, ja, waar, met wat voor projecten zijn jullie dan nu bezig? Hoeveel projecten lopen er qua, qua bijbelvertalingen op dit moment in Cameroen? Um, op dit moment... Uh, ook dat is weer lastig, tellen, omdat je vaak hele talen neemt. Uh, en er zijn ook uh, projecten waar wij dan alleen maar indirect bij betrokken zijn. Maar uh, ongeveer een taal of zestig zijn we... Uh, Direct of indirect bij betrokken. Oké. Okay. Okay. En, en de, de, de. Ja, dat is een hoop werk. Ja, inderdaad. Zo, en dat over de lange termijn, inderdaad. Dat is wel echt een. Daar moet je ja. ook heel veel geduld voor hebben. Ja. En, en jij, in je ja. functie als directeur, ziet er ook op toe dat. dat alles uh, klopt en dat. dat alle processen. Uh, ja, gaan en dat alles ook binnen de juiste tijd. Uh, wordt behaald? Ja, dus dat is. Ja, dat is dus inderdaad uh, puur van de managementkant uh, bekeken. Ik uh, reken op mijn consulenten dat ze kijken of het allemaal ook uh, juist vertaald wordt. Nou goed, naast dat hele vertaalwerk zijn we ook heel erg betrokken bij alfabetiseringswerk, uh, Want je kan natuurlijk wel leuk dingen vertalen, maar als niemand die vertaling leest, dan schiet je er ook niet zoveel mee op. We nee. zijn ze heel erg betrokken bij lezen en schrijven onderwijs, uh, introductie van lokale taal in het onderwijs, en dan ook heel veel puur taalkundig onderzoek, zodat je, de, de, en daarin werken we dan samen met de universiteiten, eh, zodat zo'n taal ook uh, ja, de grammatica opgeschreven is, dat er uh, woordenboekjes zijn, al dat soort dingen. Dus uh, het, het is heel divers en, en de betrokkenheid daarbij is, is heel erg leuk. En, uh, daarnaast hebben je gewoon gewoon hele hoop leuke organisatorische dingen. Zoals uh, pure transport. We hebben een vliegtuigje voor mensen die naar hele afgelegen gebieden moeten. Uh, dus ja, er zijn, uh, zijn een hele hoop, uh, leuke aspecten aan mijn werk. Ja, ja. en wat, wat zijn er verder nog projecten waar je de afgelopen maanden mee, de, mee bezig bent geweest? Wat, uh, wat, wat schiet je nu te binnen waar je zegt van ja, dat is, dat is leuk inderdaad om uh, um, te melden waar ik uh, meegewerkt heb. Of wat ik gezien heb of meegemaakt. Ja, de afgelopen uh, maand in december waren dus uh, drie vertalingen klaar van een nieuw testament. En ja. uh, dan krijg je een hele grote feestelijke opdracht van zo'n uh, nieuw testament... Uh, waarbij de hele bevolking met elkaar komt. Uh, heel toespraken, uh, dansen, uh, feest. En uh, een van die was in het noorden van Cameroen. Dat, uh, dat was de mbuko taal uh, en twee in het zuidwesten van het land, uh, Denja en Kenyang. Uh, nou goed, daar zijn we dus, uh, daar ben ik dus allemaal naartoe gereisd uh, in dat vliegtuigje. Omdat de afstanden toch heel erg groot zijn. En daar, uh, ja, de feesten meegemaakt, zeg maar. Ja, uh, Dan zie je toch heel erg enthousiast met mensen die ongelooflijk blij zijn dat ze eindelijk ook zeg maar de, de Bijbel ook echt kunnen lezen. Ja, want, want is het dan zo dat ze voor die tijd alleen maar het, het eerste gedeelte, het Oude Testament, uh, uh, konden lezen? Nee, uh, helemaal niet. Uh, men heeft dus, uh, het Nieuwe Testament doen we eigenlijk altijd voordat we een Oude Testament uh, beginnen. Want het Oude Testament is natuurlijk nog meer werk. En uh, wat, je, wat mensen dan hebben is het Frans of het Engels. En de goed opgeleide mensen begrijpen dat wel. Maar dan heb je dus alle mensen die minder opleiding hebben gekregen, die zitten er een beetje voor spek en bonen bij. Ja, en ja. vaak wordt er dan tijdens de dienst een soort van uh, uit de losse pols vertaling gemaakt van wat er uh, gezegd wordt. Maar mensen kunnen dus niet zelf dan echt de Bijbel begrijpen of lezen. Het is dus dan heel erg afhankelijk van wat een dominee ervan maakt. En soms is dat aardig en soms pakt de dominee er niks van. Ja, ja. Verder ben ik ook nog bezig geweest met de verhuizing van een kantoor. Is dat het kantoor waar jullie gevestigd waren? Dat is nu naar een andere plek gegaan? Ja, we hebben ons hoofdkantoor geconsolideerd uh, van twee locaties naar één. En uh, allerlei verbouwing. En ik zit eindelijk in mijn uh, eigen kantoor. Uh, dat is uh, ook natuurlijk een hoop oproep halen. Uh, maar ik heb een heel mooi plekje nu. En uh, ik weet weer waar al mijn spullen zijn. Dus uh, dat is ook goed. Ja, precies. Oké. Okay. En, en wat staat er voor komende weken op de, op de agenda? Um, ja, ik heb, uh, ga waarschijnlijk uh, op bezoek bij, uh, in een buurland in uh, Bangui. Dat is de hoofdstad van de Centraal-Afrikaanse Republiek. En uh, daar ben ik betrokken bij een soort grote herorganisatie van het werk. Ja. Um, we, we zijn heel erg bezig met uh, het werk uh, opnieuw vorm te geven... zodat we meer structureel uh, lokale medewerkers uh, verantwoordelijkheid kunnen geven. Nou, goed, dat, uh, daar gaan we over praten in Bangui. Uh, uh, we hebben de, in het begin van het jaar altijd uh, grote ceremonies... Uh, met groeten van bepaalde ministers met wie we samenwerken. Dus, uh, dat zit ook op het programma, gisteren ook... Uh, uh, in een uh, grote zaal uh, uh, groeten van de president van de jeugd. Oké, okay, want dat zijn echt, en, dat zijn echt uh, ceremonies dan, begrijp ik? Dat is dus ja. een feestelijke bijeenkomsten? Ja, dat zijn grote feestelijke bijeenkomsten waarbij zo'n minister het uh, beleid voor het komende jaar uitstippelt. Waar iedereen een handje geeft aan de minister. Waar uh, mensen die het goed hebben gedaan uh, een medaille krijgen. Uh, okay, uh, ja, want dat soort dat, dingen. Dus, uh, maar dus, maar dat eigenlijk dat ben je dan, je dan nog een. Dan ben je eigenlijk gewoon een maand... Uh, later ben je nog een soort nieuwjaar aan het wensen. Ja, klopt. Dat, uh, dat duurt altijd wat langer. Ja. Ja, ja, bijzonder. Ja, het gaat allemaal anders. hè? Dat ja, is altijd wel het Ja, goed. Um, de, op 11 februari hebben we de Dag van de Jeugd. Hier is een internationale uh, dag... die hier vrij uitgebreid gevierd wordt. En... Uh, dan krijg je een heel défilé uh, wat afgenomen wordt. En ook uh, in het alfabetiseringswerk hebben wij daar dus mee te maken. En dan worden wij altijd uitgenodigd om uh, bij de Dag van de Jeugd aanwezig te zijn. En uh, een toespraak te geven en dat soort dingen. Maar is, is dat dan ook een nationale vrije dag voor de jeugd? Hoeven die dan ook niet naar school op zo'n moment? Um, nou, de schooldag wordt enorm ingekort. Maar het idee is dat ze dan allemaal verzamelen bij het. Uh, de hoofdstraat van de stad waar ze wonen, zeg maar. En dan met z'n allen een defilé doen voor de belangrijke verantwoordelijken in het hele onderwijs gebeuren. Dus, uh, dat, uh, en mensen hier vinden defileren altijd uh, heel erg leuk, met vlaggen, borden, mooi uitgedost. Yeah. En uh, daar doet iedereen met heel grote enthousiasme mee. Oké, okay, wat leuk. Dat is, dat is echt een, een. Ja, dat zijn wij een beetje kwijtgeraakt, dat hele idee van defileren. Maar dat, uh, dat. Mensen hier vinden dat echt geweldig. Ja, ja. In, in, inderdaad. En verder nog. Uh, um, de, ja, dingen waar je mee bezig bent geweest? Uh, onlangs. Um, ja. Daar zijn we nog bezig geweest. Oh ja, we zijn uh, afgelopen. afgelopen uh, twee weken geleden was er een leuke bruiloft van een, uh, van een uh, collega van me. Die uh, had zijn vrouw verloren uh, een jaar geleden, anderhalf jaar geleden. En die is nu hertrouwd met een Cameroense uh, een dokter. En dat was gewoon erg leuk om te zien. Die enorme Cameroense bruiloft uh, was is echt helemaal een Cameroense spel. Die, uh, die man is uh, ja, iets van 65 en uh, heeft... Uh, uh, hier een lokaal uh, iemand gevonden waarmee hij verder kan. En dat is ja. best wel leuk, leuk om te zien dat er weer kleur in zijn leven kwam. En op uh, grootste Cameroense stijl zo'n bruiloft gevierd wordt. En is het dan ook met allerlei, uh, zijn mensen ook echt heel bijzonder uitgedorst, bijzondere kleding aan? Ja, mensen hebben, mensen hebben allerlei uh, prachtige lange Cameroonse kleding aan. Er wordt ontzettend veel gedand uh, tijdens zo'n builot. Dus je bijvoorbeeld de cadeautjes worden allemaal tegelijk naar voren gebracht in één grote uh, dans, zeg maar. En dat is, dat is leuk om te zien hoor. Ja, yeah. wat, wat leuk. Hey, en, en, en in het nieuws op dit moment, uh, nou ja, jullie krijgen ook vast van alles mee over het, uh, het Midden-Oosten. Ja, daar dus kijkt men ontzettend naar. Want uh, kijk, in heel Afrika heeft men toch zoiets van uh, hoe gaan we aflopen. En uh, heel veel regimes hebben toch wat vergelijkbare trekken hier, want corruptie is ook een probleem in in vrijwel alle Afrikaanse landen. En uh, vaak heb je ook machthebbers die al tientallen jaren aan de macht zijn. Dus men wordt er wel een beetje zenuwachtig van. En de bevolking heeft ook zoiets van, eens kijken hoe dat afloopt. Uh, dus dat, dat kan ook heel besmettelijk zijn. Dus ook wij houden het wel in de gaten van wat dat voor ons betekenen. Ja. Nou, maar tot nu toe is alles rustig hier. En zie ik nog weinig uh, uh, aanleiding dat het hier gaat volgen. Maar men luistert er wel enorm goed naar. We zijn dat heel erg mee bezig. Want, want, want is, is het volk over het algemeen in, in Cameroen... Uh, uh, heb je het gevoel dat, dat die ook ontevreden zijn over een bepaalde uh, gang van zaken... Hoe, hoe het beleid ja, is in het land. Ja, ja? Er is, ja, er is een heel stuk ontevredenheid tegelijkertijd. Uh, heeft men ook een stukje berusting van... je doet er toch niks aan. Um, en in hoeverre het nou echt de schuld is van de regering... of van de omstandigheden... is het ook altijd heel moeilijk uit te maken voor mensen. Um, en men weet wel dat een burgeroorlog ook niks oplost. Ja. Dus... Uh, Mensen berusten heel erg, maar die ontevredenheid ligt er wel. En, en dat kan ook op ieder moment uh, tot uitbarsting komen. Ja, precies. Want, want, want hoe, hoe reageert de de, de politiek, de politieke kopstuk op de situatie in het Midden-Oosten? Krijg je daar wat van mee in de media of zijn die heel terughoudend? Heel erg terughoudend. Men, uh, men, het komt ook in de media relatief uh, bijna niet uh, naar voren. Maar bijna iedereen luistert naar internationale zenders zoals... Uh, uh, radio France Internationale uh, dus de, de Internationale Radio, daar wordt eigenlijk het meeste naar geluisterd. Dus mensen krijgen alles al mee. Uh, maar in de lokale media hoor je er eigenlijk vrijwel niets over. En dat, uh, dat is niet van niks. Om, omdat ze dus niet zich willen uitspreken, om, ja, bang zijn dat er ook uh, een conflict kan komen. Ja, uh. ja dat, niet, dat dat uh, ook overslaat naar, naar Cameroen, zeg maar. Ja. Z zijn er verder nog, uh, nog, nog nieuwszaken buiten, buiten het nieuws van het Midden-Oosten? Wat, wat, wat speelt of wat je meekrijgt? Of, of klein lokaal nieuws in de plaats waar je woont? Um, ja, het nieuws hier is, is altijd, uh, vind ik enorm weinig boeiend. Want uh, er zijn heel vaak uh, verslagen van dit soort nieuwjaarsrecepties... en toespraken van mensen en dat soort dingen. maar. Uh, Mensen volgen dat toch altijd wel met vrij veel interesse. En wat er uh, afgelopen week was gebeurd, is dat alle lokale soeprevis, dat zeg maar een soort van uh, uh, administratief verantwoordelijke voor uh, een heel district, die zijn allemaal uh, verschoven, vervangen. Aan Nieuw benoemd en, en uh, iedereen heeft moeten weer gaan kijken van hé, hey, uh, hoe gaan we werken met uh, de nieuwe politieke verantwoordelijken in, uh, in mijn district. En dat is uh, dat was het grootste nieuws, denk ik, van de afgelopen week. Ja, hoe bedoel je dat? Hoe ze moeten gaan werken met de nieuwe politieke mensen? Die, die zijn dus gekozen. Ja, ja, goed, kijk, de, de, de, de partij is natuurlijk nog steeds aan de macht, ja. maar uh, binnen de, de benoemingen van de, de nieuwe het hoofd van de district krijg je krijg je allemaal nieuwe mensen. En nieuwe bezems, tegen schoon, uh, mensen werken weer anders. Dus iedereen is weer aan het kijken. Want ja, dus, de, de, de maatschappij is hier behoorlijk hiërarchisch. En de chef of de, de directeur bepaalt alles. En als je dus een nieuwe directeur aan het hoofd krijgt, dan, of een nieuwe superfet dus in dit geval, dan moet iedereen weer gaan kijken van, hé, hey, wat betekent dat? Hoe moeten we nu gaan werken? Uh, dus men kijkt een beetje aan van, wat zijn de verwachtingen van mijn uh, nieuwe chef? Ja, ja. En, en, en zijn er nu al bepaalde veranderingen zichtbaar? Uh, nee, dat is nog te vroeg voor. Uh, op dit moment uh, doen die superfesten de ronde in hun hele district. Gaan uh, op bezoek bij iedereen een soort van oriëntatie. En dan zien we de komende weken uh, gaan we kijken wat dat uh, betekent. Ja, ja, maar ik neem aan dat ze van tevoren, want, want ze zijn, ze zijn uh, aangesteld, ze zijn gekozen door het volk. Of is dat van hoger hand bepaald dat ze hoofd van het district dat zijn? Zou... De, nee, dat zijn presidentiële benoemingen. Oké, okay, daar heeft het volk geen invloed op. Nee, helemaal niet. Dus het is, zelfs zo'n superveel hoort het vaak voor het eerst via ja, de radio uh, <laughs> officiële benoemingen nee. uitkomen. Dus, dus is inderdaad ook niet, uh, er dus, zijn ook uh, geen campagneplannen ooit bekendgemaakt of iets nee. van hier sta ik voor. Dus dat is allemaal inderdaad afwachten. Nee. Dat is allemaal helemaal afwachten. Nou, dat is inderdaad wel spannend. Ja, precies. Dus uh, we gaan even kijken wat dat betekent voor het land. ja. En af en toe te, te, ja, te, door het werken heen, uh, je werkt dus inderdaad voor Wikileaks Bijbelvertalers... voor de mensen die net inschakelen uh, in Cameroen. Um, krijg je nog eens mee van het nieuws in Nederland? Uh, ja, uh, ik, ik volg het via het internet tegenwoordig en... Uh, het hele, die hele politiemissie in Afghanistan vind ik wel uh, heel boeiend om afstand mee te maken. Omdat ik weet wat het is om in een uh, weerbarstige lokale context te werken. Um, dan is het wel, uh, dan kijk ik wel zo van, zijn jullie verwachtingen niet wat irreëel? En al vanaf het begin af aan irreëel geweest. Dus die, die uh, houding van Nederland dat we aan de ene kant heel graag mee willen doen... en aan de andere kant niet bereid zijn om... Uh, consequenties te aanvaarden van meedoen, dat is altijd wel, uh, wel wat, ja, grappig om te zien van afstand. Ja, ja. Uh, je, je hebt het over moeizame ontwikkelingslanden. Dan kan je het niet verwachten dat dingen altijd uh, even geweldig gaan. En in Nederland verwachten we dat de wereld heel maakbaar is. Um, en dat is, dat is in de praktijk natuurlijk veel minder zo. Um, maar tegelijkertijd willen we wel meedoen op internationaal niveau. En het is zoiets van, we willen, we willen uh, twee onmogelijke dingen combineren. Ja, ja, precies. En jij je ziet het natuurlijk ook nu ook, jij, jij woont en werkt in een heel ander land. Ja, en uh, ik zie dat van dichtbij, van uh, hele, hoe, hoe ontzettend lastig ontwikkelingssamenwerking ja, ja. is. Uh, en hoe langzaam het ook kan gaan, uh, kan ook, ik me voorstellen. Ook ontzettend langzaam, ja. hoe moeilijk het is om te werken met... Uh, uh, mensen die corrupt zijn, tegelijkertijd de vraag van: moet, betekent dat dan dat je dus maar niks moet doen? Uh, dat lijkt me ook niet echt de oplossing. Uh, maar goed, we weten het allemaal heel goed vanaf afstand. Ja, ja. Zijn er verder nog zaken die je zijn opgevallen in het uh, nieuws in Nederland? Die je nog wilt, uh, wilt delen? Uh, nou, eigenlijk niet echt. Uh, ik, uh, ik volg het wat dat betreft niet goed genoeg om daar heel veel, uh, heel veel van te zeggen. Uh, het is altijd wel uh, leuk om uh, te zien. Uh, ik volg altijd het weer in Nederland. Uh, en dan kijk ik met groot verlangen naar de kou die, die daar is. Omdat het hier altijd warm is. Ja, dus uh, ik vind uh, dat wel leuk als jullie in een kou golf zitten. Daar ben ik altijd heel jaloers van. <laughs> ja, precies. Uh, ik wil je bedanken voor je bijdrage, Nelis. Uh, je werkt in, in de Cameroen. Ik zou zeggen, doe de groeten aan, uh, aan je vrouw. Die ook uh, werkzaam is voor de organisatie. Ja, yes, zal ik doen. En, uh, en uh, de groet aan iedereen in Nederland. Je ook. Nou ja, bij deze gedaan. En willen mensen meer informatie over jouw project... kunnen ze surfen naar eo.nl. Daar staat een link naar jouw website... Uh, waar, je, waar, ja, waar ze meer kunnen vinden over de organisatie zelf. Kort, ik, wil, ik, ik wil je een prettige dag wensen. En tot een volgende keer, Nelis. Hetzelfde, tot de volgende keer. Looking nog in Nederland om op te treden met het Metropool Orkest Rumor met Slow. Daarvoor ook nog Mike en de Mechanics met Over My Shoulder. Zometeen, het Radio 1 Channel. Een mooie dag.